Book 2 14 14 Warna Kleuren Kleuren Salju berwarna putih De sneeuw is wit De sneeuw is wit. Matahari berwarna kuning. De zon is geel. De zon is geel. Buah jeruk berwarna oranye. De sinaasappel is oranje. De sinaasappel is oranje. Buah ceri berwarna merah De kers is rood De kers is rood Langit berwarna biru De hemel is blauw De hemel is blauw Rumput berwarna hijau Het gras is groen Het gras is groen Tanah berwarna coklat. De aarde is bruin. De aarde is bruin. Awan berwarna abu-abu. De wolk is grijs. De wolk is grijs. Ban berwarna hitam. De banden zijn zwart. De banden zijn zwart. Apa warna saju putih. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Apa warna matahari kuning. Welke kleur heeft de zon? Geel. Welke kleur heeft de zon? Geel. Apa warna jeruk? Oranje. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Apa warna buah ceri? Merah. Welke kleur heeft de kers? Rood. Welke kleur heeft de kers? Rood. Apa warna langit? Biru. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Apa warna rumput? Hijau. Welke kleur heeft het gras? Groen. Welke kleur heeft het gras? Groen. Apa warna tanah? Chocolat. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Apa warna awan? Abu-abu. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Apa warna ban? Hitam. Welke kleur hebben de banden? Zwart. Welke kleur hebben de banden? Zwart.